Drummer toch zo'n echte leuke band Oh, de drummer speelt een break. Van de trummer van de weg.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 De eerste uitslagen worden in de loop van volgende week verwacht en de einduitslag komt pas in de loop van oktober. Zeker 150 stembureaus zijn doelwit geweest van aanslagen door de Taliban. Daarbij zijn zeker 15 doden gevallen. Ook zijn er berichten over fraude. De parlementsverkiezingen zijn een test voor president Karzai die vorig jaar aan zijn tweede termijn begon. De verkiezingen toen werden gedomineerd door berichten over fraude.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 In de Golf van Mexico wordt komende ochtend een laatste test uitgevoerd om vast te stellen of de lekkende oliebron definitief is gedicht. De test moet uitwijzen of de oliebron ook onder grote druk dicht blijft. De test duurt ongeveer een half uur en als die succesvol verloopt, wordt het lek in de oliebron definitief dicht verklaard. Het olielek in de Golf van Mexico ontstond in april na een explosie op een boorplatform van oliemaatschappij BP. Zo'n 800 miljoen liter olie is in zee terechtgekomen.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 Niet betrouwbaar, maar wel origineel. Short van Dam. Put your hands up, take it to the floor. You already gave me the green light, baby. Put your glass up, for a little more. You already gave me the green light. I was looking for the green light. Who's gonna take me home? Yeah, she might. The night's so young, I know when I wanna have fun. Control me, cause I wanna be your wine and only. You know I love women, which one's gonna control me? Cause I wanna be your wine and only. I'm full of the green cross code, then I cross the road. I'm full of the signs, then I follow my nose. Seek out my princess, speak on the phone. Eventually I'll treat with a stone. No regular the seats, I get a thrown out. Isn't in her match, we're going all out. Your crown and my crown, we're gonna call out. Take my time, I won't stall out. Stop, take a look. Left and right. Is. It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 left and right.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 De eerste single van dit album werd vorige week aangekondigd in de shownieuws hier tijdens de euro Breakdown. En nu is de single dus alweer terug te vinden in de hitlijst van Europa. En na het van One Girl in the World lijkt Rihanna op het nieuwe album terug te vallen op de dance-out... die ze introduceerde met nummers als Don't Stop the Music en Disturbia. De duistere fase van Rated Air kan hierbij dus worden afgedaan als niet meer dan een experimentje. Het lijkt op dat Rihanna binnenkort weer bovenaan de hitlijsten zal gaan staan...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 I Will Love You Monday staat 17 weken lang in de lijst en zak deze week wel van 28 naar 31.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 En daardoor zullen de radio's ze misschien ook iets eerder op gaan pakken hier in Nederland. De hoogte binnenkomen deze week en andere van Kylie Minogue. Get out of my way. Tussen 3 en 5, de grootste hit van Europa. Met George van Dam.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 No more sleeping in bed. Oh, wake up, with everybody! Yeah, I, I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 Cheek. Spice Eyes Eyes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 De nieuwe zinger van Lady Antebellum, I Run To You, vorige week binnen op 32, deze week naar 28. Armin van Buren, van 29 naar 27. Not Giving Up On Love. Ina met Amazing, Europa is klaar met die plaat, van 12 saks in één keer naar, naar 26. Ricky en MC Key, Born Again, van 36 omhoog naar 25, de snelste stijger van deze week. John Legend and the Roots, Wake Up Everybody, nu drie weken in de lijst, van 31 omhoog naar 24.